11 uur. Het LOS-journaal. Door Meegens. Regeringspartij PvdA is niet erg onder de indruk van het pleidooi van het CDA... dat Nederland een groot aantal bevoegdheden moet terughalen uit Brussel. CDA-leider van Harshma Buma doelt dan op zaken die wat hem betreft... beter op nationaal niveau geregeld kunnen worden... zoals pensioenrichtlijnen en de sociale zekerheid. PvdA-kamerlid Servaas zei bij de KRO op Radio 1... dat het CDA op de lijn van het kabinet zit... Waar het kan, moeten minder dingen op Europees niveau worden geregeld. Maar op sommige onderdelen is het nodig juist wel Europese afspraken te maken. We moeten met elkaar in gesprek. En met ja. elkaar betekent dus met alle 27 en straks 28 lidstaten. Want anders wordt het een rommeltje. PVV-leider Wilders reageerde op Twitter. Welkom Siebrand in het anti-EU-kamp. Geweldig dat je als CDA bevoegdheden die je zelf aan Brussel hebt afgestaan... nu wilt terughalen. Chapeau. VVD-voorzitter Ben Kortals heeft de lokale afdeling Roermond... geadviseerd om afstand te houden van ex-wethouder Jos van Rij. Die wordt verdacht van corruptie... maar is in Roermond nog altijd betrokken bij de lokale politiek. VVD-fractievoorzitter in Roermond Peters zegt in een reactie... dat het aan zijn afdeling is om te bepalen wiens hulp wordt ingeroepen. Peters benadrukt dat Van Rij niet is veroordeeld... en dat het onderzoek nog loopt. hem onderzoekt of Van Rij geld of diensten heeft aangenomen... en informatie over een burgemeestersbenoeming heeft gelekt. Van Rijt trad in oktober vorig jaar af als wethouder en Eerste Kamerlid. In China zijn tien mensen veroordeeld voor het illegaal vasthouden van mensen. De tien, allemaal minderjarig, kregen straffen van zes maanden tot twee jaar, meldt het staatspersbureau. Ze hebben tegenstanders van het regime opgesloten in zogenoemde zwarte gevangenissen. Tot nu toe heeft de Chinese overheid dat altijd ontkend. Met de veroordeling erkent Peking voor het eerst dat zulke gevangenissen bestaan. Zitten waarschijnlijk in staatshotels, ziekenhuizen... psychiatrische klinieken, appartementencomplexen en scholen. De Britten hebben meer dan 500 jaar na zijn dood... een helder beeld gekregen van hun koning Richard III. Aan de hand van zijn schedel hebben deskundigen van de universiteit in Leicester... een reconstructie van zijn gezicht gemaakt. De reconstructie vertoont een licht gebogen neus en een prominente kin. Die kenmerken zijn ook te zien op de portretten van Richard... die na zijn dood zijn gemaakt. Het skelet van de koning werd vorig jaar gevonden onder een parkeerplaats. Gisteren werd bekend dat het skelet van de koning is. Het weer nog. Vanmiddag trekken winterse buien over het land. Maar het aantal neemt langzaam af. Het wordt zo'n 4 graden vandaag. Vanavond neemt de bewolking weer toe. En tegen middernacht volgt vanuit het westen sneeuw. De meeste sneeuw valt in het zuiden. Morgenochtend trekt de neerslag naar het zuidoosten weg.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 De Gids.fm met Felix Murders. Een goeiemorgen. Wat gaat er toch om in de hoofden van bankiers? Dat vraagt u ze de laatste tijd ongetwijfeld wel eens af. Hoe komt het dat ze zulke grote risico's nemen met het geld van anderen? Ik praat er zo over met vermogensbeheerder Matthijs Aardig... en psychologe Anna Dijkman. Airbnb is een soort marktplaats... waarop particulieren tijdelijk hun huis te huur kunnen aanbieden. Bijvoorbeeld aan gasten uit het buitenland. Een prima initiatief vindt de gemeente Amsterdam... Maar het moet niet gaan lijken op onderverhuren. Want dat is illegaal. Dus gaat Amsterdam het kaf van het koren scheiden. En wilt u weten waar een rechtbankverslaggever van de Telegraaf zoal naartoe surft? Dat hoort u in de webwereld van Saskia Belleman. En voor onze webwereld. Surf naar degids.fm. Bijna 2 miljoen Nederlanders hebben in meer of mindere mate last van oorshuizingen. Soms zo heftig dat er eigenlijk niet mee te leven valt. De afdeling KNO van het Academisch Ziekenhuis Maastricht werkt nu aan een oplossing. Bij 10 patiënten wordt een implantaat ingebracht dat een eind moet maken aan die oorshuizingen. Aan de telefoon KNO-arts en projectleider professor Robert Stokroos. Meneer Stokroos, goedemorgen. Goedemorgen. Ik zei net, bijna 2 miljoen mensen hebben er last van. Voor hoeveel van die patiënten is het ook echt een groot probleem? Nou, de schattingen daarover lopen wat uiteen. Ik denk zelf dat het rond de 10.000 tot 20.000 uh, mensen in Nederland zijn. De patiëntenvereniging zelf uh, schat het wat hoger in dus tussen de 40.000 en 60.000. Nou, ergens in die uh, orde grootte zal het liggen. En waardoor worden die oorzuizingen veroorzaakt? Meestal door een probleem met je gehoor zelf. Dus dat je minder hoort met één of beide oren. En hoe werkt dat implantaat dan? Nou, Het implantaat probeert het signaal wat uh, dat oor normaal af zou moeten geven, uh, eigenlijk weer terug uh, te geven aan de hersenen. Want uh, we zijn er inmiddels achter, althans zijn vrij sterke aanwijzingen voor, dat het oor waar mensen last van hebben uh, in de hersenen uh, gemaakt wordt, doordat het signaal uit het oor niet goed genoeg meer is. Dus de hersenen gaan suizen? De hersenen nou ja, hersen die, uh, die gaan op een gegeven moment wat overactief worden of in ieder geval anders reageren op het geluidssignaal en, uh, uh, van zo'n zo kapot oor, zeg maar van een minder goed werkend oor. En uh, daar krijg je dan uh, de, de, de waarneming oorzuizen of brommen of ruizen van. En dat is voor, voor heel veel mensen heel lastig omdat je dat niet kan uitzetten. Dus je kunt niet zeggen nou, nou even niet, dat gaat niet. En, dat is precies waar al die mensen ontzettend veel hinder van hebben. En dat implantaat, dat geeft een impuls aan die hersenen, zo van hier heb je wat geluid, uh, hou er mee op. Nou, als het zo simpel was, dan uh, hoeven we het onderzoek niet te doen. Wat we proberen uh, te bewerkstelligen met het onderzoek is eigenlijk dat de hersenen de stiltecode terugkrijgen. Want als je niks hoort, zoals dus het gewoon stil is, en, ja, dan hoor je ook geen oorsuizen. Uh, en uh, dan geeft toch de uh, gehoorzenuw uh, en, en die hersenkerntjes zeg maar, geeft toch steeds een signaaltje af. Nou, ja. Als we die stiltecode terug zouden kunnen vinden, dan uh, heb je met, met behulp van dat implantaat zeg maar echt iets kunnen bieden echt iets te bieden aan mensen met oorzuizen. Op dit moment is dat heel erg moeilijk om een oplossing te vinden voor uh, het probleem oorzuizen, wat toch wel een groot probleem is. En hiermee hopen we dat dan uh, op een of andere manier uh, uh, ja, uh, die stiltecode... Terug te vinden. Daar zijn we dus naar op zoek. Nu hebt u tien patiënten geselecteerd voor dit experiment. Ja, die, die hebben oor. suizingen in één oor. Waarom ja. niet mensen die in allebei de oren suizingen hebben? Nou, het, eh, bij onderzoek gaat het altijd om vergelijking. Dus eh, je moet altijd eh, je moet altijd vergelijksmateriaal hebben. En het makkelijkste is als mensen eh, eh, kunnen vergelijken met zichzelf. Nou, heb je suizingen bijvoorbeeld... doordat mensen te lang in een lawaaierige omgeving hebben gewerkt... of te vaak te harde muziek hebben geluisterd. Is zo'n implantaat er ook voor hen bedoeld? Nou, dat weten we eigenlijk nog niet. Uh, het is echt een experiment. Het zijn ook maar tien patiënten die we in dat experiment mogelijk kunnen helpen. Dat weten we nog niet zeker. Als, het natuurlijk, uh, uh, iets is wat, als we iets in handen hebben wat echt werkt, ja, dan uh, zal dat ook zeker uh, voor meer redenen, voor meer indicaties uh, uh, geschikt uh, gaan worden. Maar op dit moment is dat helaas nog niet zo. Want wat is er eigenlijk beschadigd in dat door? Um, bij verreweg de meeste mensen is het slakkenhuis beschadigd. Dat wil zeggen dat de haarcellen van het slakkenhuis um, dat die, uh, ja, kapot zijn. En dat zijn de haarscellen die zetten trillingen uh, trillingen van geluid zetten die om in elektrische stroompjes. En daar gaat het fout. En die haarcellen zijn niet te repareren, want die zijn veel te klein? Nee, op dit moment nog niet. Nee, er wordt ook wel veel onderzoek naar gedaan. Dat doen wij overigens niet. Bij um, de Verenigde Staten wordt veel onderzoek gedaan om te kijken of je die haarcellen op een of andere manier kunt laten teruggroeien. Nou, dat teruggroeien dat kan al wel, maar je kunt ze nog niet in leven houden. Dus op zich, bij, en dat is ook allemaal ja, proefdieronderzoek, dus dat is bij mensen nog, nog steeds niet toepasbaar. En dat onderzoek loopt toch ook al vrij lang, vandaar dat we deze andere benadering nu gekozen hebben. Dat implantaat van u, is dat een kostbare ingreep? Uh, ja, dat is zeker een kostbare ingreep. In deze fase was het ook heel lastig. En dat geldt voor alle wetenschappelijk onderzoek naar oorsuizen. Dat het is heel lastig is om daar uh, fondsen voor te krijgen. En het is ons dus gelukt om voor een hele beperkte groep uh, dat, uh, be dat betaald te krijgen. Uh, maar dat is, een, uh, dat is een hele kostbare zaak, absoluut. En even voor mensen die nu luisteren en denken... ik uh, heb een oor dat piept, dat ja. is ook een suizing, hè? Ja. Piepen, brommen... Pippenprommen, kraken. kraken. Vanmorgen had ik, ik ben nu weer aan het doen, vanmorgen zei ik iemand, ja ik heb een helikopter in mijn hoofd. Um, uh, dat soort geluiden, dat valt eigenlijk allemaal onder oorzuizen. Maar zuizen, denken mensen, ja het moet piepen, het moet zuizen. Dat is eigenlijk niet zo vandaar dat er uh, door, de, door de medici, zoals ik, een moeilijk woord voor bedacht is. Dat doen medici wel vaker. En dan noem je het tinnitus. Nou, tinnitus, daar staat eigenlijk voor alle geluid wat je zelf waarneemt, maar wat iemand anders niet waarneemt. En het. Het geluid dat kan verschillend zijn. Dus mensen beschrijven soms wel een heel orkest. Het kan van alles zijn. En Wanneer weet u zeker dat uh, dit implantaat mogelijk zou kunnen werken tegen tinnitus? We weten het. Uh, nou, Zeker weet je eigenlijk nooit iets. Maar we, we, we hopen eind van het jaar, uh, uh, van dit jaar, dus uh, uitsluitsel te hebben... of dit de weg is uh, waarop we verder moeten gaan. Professor Robert Stokhoos, dank en succes. Bedankt. De een achterkamer op de Wallen, een appartement aan het Westerpark... of een huis aan de gracht. Voor een relatief laag bedrag huur je ze voor een nachtje of een week via internet. En in Amsterdam kun je op ruim 4000 plaatsen terecht... via verhuursites als Airbnb of Wimdo. Een doorn in het oog van hotels, overigens. Volgens de gemeente Amsterdam wordt er ook veel illegaal verhuurd. En de komende weken gaan daarom ambtenaren op pad... om panden te controleren op illegaal gebruik. Bij een van die kamers van Airbnb ging verslaggever Jan Pils een kijkje nemen. Hallo. Hoi. Gaan we naar binnen? Nou, ik ben geen ambtenaar, maar ik kom toch even kijken in een van die vele panden waar je dus kunt verblijven in Amsterdam. Nou, eens even kijken, hier een mooie gaskachel staat er. Net buiten het uh, centrum, in de Jordaan, eindje lopen. Aan het park, aan het park. Dus uh, ja, ze zitten op een goede locatie. Nou, het ziet er prachtig uit. In de hoek staat een tafel met wat uh, bruine stoelen eromheen. Antiek kastje. Achter die kast is het bed. Ja, inderdaad. Het is, uh, ja, het is een klein studiootje, maar het is uh, ja, best wel een hele leuke uitstraling, vind ik. Ik, ben, ik woon er graag, dus ik denk dat de mensen... Tot nu toe vindt iedereen het heel gezellig daar. Ja, iedereen woont er graag, maar je verhuurt het dus ook. Ja, ja want uh, ik woon ook graag bij mijn vriendje. En uh, als we moeten kiezen welk huisje we verhuuren, dan liever mijne. Het wordt hem is groter. En op het moment dat je dit verhuurt, dan logeer je bij je vriend? Ja, dat gaat wel in overleg uiteraard. want uh, We wonen niet samen, dat hoeft we ook niet per se. Maar we vinden het gewoon uh, leuk om het af en toe te doen, omdat we er leuke dingen van kunnen doen. Ja, want wat levert het op? Ik krijg denk ik ongeveer 50 euro per nacht. Ja, als je een weekje juist verhuurt, kan je toch... Het uh... kan aardig oplopen als er veel belangstelling voor is. Ja, zeker. Ja, ik heb uh, tot nu toe vaak het twee dagen gedaan of zo. Ik heb één keer een man uit New York gehad. Die kwam twee weken. Ja, tel uit je winst. En ja. het is een huurhuis? Ja, het is een huurhuis. Is dat ook de reden dat je dan liever niet met je naam op de radio wil? Het speelt wel mee. Er zijn genoeg mensen met een huurhuis die het wel gewoon online zetten, maar... Uh... Nee, ik doe dat liever niet. Want, want dat is natuurlijk ook wat. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die graag een ander huis willen wonen. En als het dan allemaal wat doorverhuurd wordt. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat dat niet de, niet de bedoeling is. Ik denk dat, dat veel mensen. Nou ja, ik weet niet. Ik denk dat je, als je je huis, als je gaat samenwonen, dat het een ander verhaal is. Maar op dat, die fase zitten wij nou niet. En op dit moment gaat het goed om af en toe een paar weken bij elkaar te zitten, maar zit. Okay. Wat voor mensen komen? er? Want uit New York hoor ik dus. Um, ja, ik heb um, voornamelijk mensen uit Australië en New York gehad tot nu toe. Eigenlijk bijna alleen maar stellen. En, uh, lekker achter de kast uh, in, in het de tweepersoonsbed. Ja, daar moet je dan niet te lang over nadenken, denk ik, dat mensen in je eigen bed liggen. Maar uh, nou, ik denk dat iedereen tussen de 20 en de 30 zit. En uh, ze zijn vaak op doorreis, dus ze zoeken iets in Amsterdam. En uh, de reden ik, dat ze Airbnb of Mijn Huisje doen, is omdat het eigenlijk per nacht uh, goedkoper is dan een hotel. Want je wel lekker zelf kan koken. En, uh. en daar zijn natuurlijk ook klachten over, dat het eigenlijk concurrerend is op dat gebied. Nou ja, ik kan me voorstellen dat ze het op een bepaalde manier aan banden willen leggen. En dat er mensen met huurhuis of zo de eerste zijn die eruit liggen. Dat vind ik ook meer dan terecht. Ik bedoel, ik geniet ervan zolang het kan. Nou, ben je zelf dus pas een maand of drie bezig. Wat heeft het al opgeleverd? 1600 euro. Dollar. Trouwens, dollar. Dat moet ik wel. Ik, het staat in dollars op de, op de site. Ja, lekker. Ja, heerlijk. Ja, we gaan lekker. We hebben daar uh, halve week Portugal geboekt. En dat hoeft dan niet heel veel pijn te doen. Omdat het gewoon kan. En ondertussen wordt het huis dan ook weer verhuurd? Uh, nou ja, daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Ik denk het wel. Ja, en zo zijn er dus ruim 4000 van dit soort uh, plekken waar je kunt logeren in uh, Amsterdam. Wethouder uh, Janine uh, van Pinkster van het Stad Zildel Centrum. Moeten al die mensen nou bang zijn dat er binnenkort ambtenaren van u op de stoep staan? Uh, nou, dat ligt eraan wat ze verhuren en hoe lang ze het verhuren. Kijk, als ze uh, gewoon een woning huren, bijvoorbeeld een sociale huurwoning. En uh, het grootste gedeelte van het jaar verhuren ze die aan toeristen. Ja, dan hebben ze een probleem. Ja, maar zo af en toe een keertje en dan uh, wat, wat geld daarvan op strijken? Nou, wij gaan onze energie natuurlijk vooral niet steken... in de mensen die het zo af en toe een keertje doen. En waar de acties over gaan, is uh, illegale hotels opsporen. Wat zijn dat dan? Want ja, het gaat normaal gesproken om huizen, appartementen... van ja. dat soort dingen. Dat zijn geen hotels. Uh, nee, maar als je, een, als je je huis verhuurt aan toeristen... Uh, en dat zijn er meer dan, uh, dan vier dan uh, hoor je dat uh, met allerlei hotelvoorzieningen te doen. Bijvoorbeeld dat mensen weten wat de vluchtweg is en dat soort zaken. Een kaartje ophangen want daar is de nooduitgang. Nou ja, en, en ook een uitbordje en, en brandveiligheidsvoorzieningen en zo. En we hebben bij de acties tot nu toe ook echt panden aangetroffen... waar je echt schrikbarende toestanden aantreft. En waar dan inderdaad uh, negen toeristen in zitten of zo. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat de hotelbranche dat helemaal niet zit zitten. Maar wat, wat is het probleem voor u als gemeente, behalve dan die branche. Veiligheid en dat soort zaken? Wat ook niet de bedoeling is, is dat mensen uh, hun woning bedrijfsmatig verhuren... en daar geen toeristenbelasting voor betalen en geen belasting afdragen... He, dat is net zoals met allerlei andere illegale activiteiten. Want u heeft er inzicht in dat van die 4.000 plekken die er zijn, dat dat veelvuldig voortkomt? Uh, wij kunnen nu nog niet zeggen om hoeveel dat gaat. Uh, die 4.000 plekken, dat is wat uh, bij elkaar gesprokkeld kan worden op internet. Aan, uh, he, dit zijn de adressen uh, waar verhuurd wordt. En als die dan illegaal verhuurd worden aan toeristen... en mensen kunnen kennelijk ergens anders zitten... ja, dat is niet de bedoeling. Je staat hier niet zeven jaar op een, uh, op een wachtlijst voor een woning... omdat allerlei mensen voorkruipen uh, die illegale activiteiten ontplooien. En wat hangt die mensen boven het hoofd? Uh, dat ligt eraan waar het om gaat. Uh, als, uh, als het verder uh, in orde is, hè, dus als er niet meer dan uh, vier uh, uh, mensen zijn... Uh, en de voorzieningen zijn wel in orde. Nou ja, dan kunnen ze navorderingen krijgen op die zaken die ze niet betaald hebben. Hm. Uh, nou, als het brandonveilig is, dat is helder, dan sluiten we. Dan kan op zich die veiligheid aangebracht worden. Dan is het volgende punt, is het illegaal woninggebruik. Nou, daar kunnen allerlei uh, bestuursdwangmaatregelen, dus boetes op uh, afgegeven worden. Dus uh, meestal heeft het wel uh, forse financiële consequenties. Ik denk dat er veel van dat soort uh, locaties zijn in de stad? Er zijn sowieso veel van dat soort locaties. En dan hebben we het niet over iemand... die twee maanden uh, uh, naar de Verenigde Staten moet voor het een of het ander... en in die tussentijd gewoon zijn, zijn woning eens een keer... Uh, maar echt structureel? Mensen die meerdere panden bijvoorbeeld uh, op die sites hebben staan? Ja, precies. Dat is hè, structureel, dat, dat willen we wel degelijk aanpakken. Want het is gewoon belastingontduiking, uh, uh, woningonttrekking. Uh, nou, dat zijn uh, twee dingen die wij in uh, Nederland niet, uh, niet pikken van mensen. En ook niet in Amsterdam. Janine van Pinksteren, wethouder van het Stadsdeel Centrum in Amsterdam. Sinds november zijn al 61 verdachte panden gecontroleerd. 17 werden er meteen gesloten. En bij 23 moet verder onderzoek aantonen of ze illegaal worden aangewonen dan wel worden bewond. Dit zijn wij, dit is liefde. Dit is waar ik slaap. Emily Sandee lijkt verschrikkelijk verliefd. I love you like there's no tomorrow. Cause nothing ever felt like this. There's nothing I won't steal or borrow. I'll travel on a boat or rare plane. I'll explore a world of sorrow. 'Cause when I find you, I know I know I'ma be okay. See the times are changing, and I'm sure. I'm Family ze komt uit Schotland. Ziet er niet echt schots uit. naar de jongen. Ik vind iedereen die bij een bank werkt vanaf morgen in een overal naar je werk toe. En je, en, je, en je gaat naar je werk in een Nissan Micra. En iedereen die bij een bank werkt krijgt een stempel in zijn nek van Mickey Mouse. En als wij ergens uit eten gaan, maar er zijn geen plekjes meer vrij... omdat alle tafels bezet zijn, maar er zit iemand met een stempel van Mickey Mouse in zijn nek... dan mogen wij zeggen, opgezodemieterd, nu zijn wij eens een keertje aan de beurt, ja. Een woedende lebbers over falende bankiers. Maar hoe komt het dat topmannen als Rijkman Groening, Dirk Scheringa en Sjoerd van Keulen zo hard vielen? Ze kwamen niet per ongeluk aan de top terecht, lijkt mij. Maar toch verspilden ze enorme bedragen. Hun beleid kostte honderden banen. Hun beslissingen waren fataal. Wat gaat er mis bij die topbankiers? Ik vraag het aan Anna Dijkman, zij schrijfster van Psychologie Geld. En Matthijs Ahler, directeur van Vermogensbeheerder Open. Meneer Ahler. Als we nu de reconstructies lezen, dan horen we, zien we dat er grote fouten gemaakt zijn bij SNS. Verbaast u dat? Uh, dat verbaast me niet. Uh, die fouten die zijn een gevolg van eigenlijk decennia, een cultuur van meer, meer en meer. Niet alleen bij de banken en de verzekeraars zelf... maar vooral ook bij de aandeelhouders uh, in, in die banken. En als je meer wil dan ga je meer risico's nemen en meer risico's leiden tot onverantwoorde beslissingen... en kunnen leiden tot uh, miskopen, te veel geld uitgeven, te grote risico's nemen... en dan de grote val- en, en dreigende faillissementen... Dus zo'n uh, man als Sjoerd van Keulen, die in de tijd topman was bij de SNS... en grote risico's heeft genomen met andermans geld... dat is eerder regel dan uitzondering? Nou, uh, het feit dat we van de vijf grote Nederlandse banken... er uh, drie of vier in grote of zeer grote problemen hebben... dat geeft wel aan dat het eerder uh, regel is dan uitzondering. Dijkman, wat zijn het voor mensen aan de top van dit soort bedrijven? Um, nou, het, allereerst zou ik ook willen zeggen dat zo iemand van Sjoerd als Sjoerd van Keulen eigenlijk ook een product van zijn tijd is, zou je wel kunnen zeggen. Hè? Wat, wat uh, Matthijs al zei, het was meer, meer, groter, groter. Ik kan me voorstellen dat hij toen ook op, om die reden is aangetrokken. Ik heb een interview met hem gelezen dat hij wilde bouwen en ondernemen. Nou, is dat wat je doet met een bank, kun je afvragen? Vroeger was een bank, of bankiers waren uh, keurige grijze heren in pak... Uh, risicomijnend, voorzichtig. Op een gegeven moment is dat veranderd. Is het snelle geld erbij gekomen, de dikke dassen, zoals ik het zou willen noemen... En um, kijk, topmannen en leiders... die zijn vaak uh, mensen met groot zelfvertrouwen. Het zijn optimisten, het zijn aanpakkers, doorpakkers. Daarom zijn het ook vaak leiders. En willen wij ze ook als leider hebben. Maar dat heeft ook een, een andere kant, eigenlijk een donkere kant. Uh, te veel zelfvertrouwen kan leiden tot... Uh, verkeerd inschatten van risico's. Dat blijkt ook uit onderzoek dat optimistische mensen... die schatten risico's gewoon niet goed in. Of ze denken dat ze ze wel kunnen. Bijvoorbeeld bij de aankoop van zo'n property finance, dat er misschien wel eens gedacht... oh, wij, wij kunnen dat wel, ook al was er nul ervaring op dat gebied. Wij kunnen dat wel. En dat is dat optimisme, te veel zelfvertrouwen. En elke optimist kan dan in één keer een bank gaan leiden? Nee, maar het is wel zo dat veel topmannen, die hebben dat in zich... dat zijn de leiders... En, en dat is ook heel goed, want als iedereen... Uh, het wordt wel eens gezegd dat depressieve mensen... die hebben vaak een heel realistisch beeld van de wereld en van zichzelf. Maar uh, als je bijvoorbeeld weet dat een derde of de helft van de ondernemingen... na een paar jaar failliet zou gaan, zou, is, dan zou niemand meer een onderneming gaan starten. Dus ja. We hebben die optimisten ook nodig, we hebben die doorpakkers nodig. Alleen, die moet je niet tegelijkertijd ook grote beslissingen laten nemen... waar enorm veel risico bij is. En dan zijn het uh, vooral het mannen case. waar het over gaat. Hè? Of kent u ook vrouwen die grote risico's nemen? Uh, nou, helaas is het zo dat niet alleen bij banken... maar eigenlijk in de hele top van de grote ondernemingen in Nederland... en in het buitenland, uh, dat die worden bestuurd door mannen, hoofdzakelijk. Uh, het is uh, aangetoond door wetenschappers in de VS en in Europa... dat vrouwen aanzienlijk uh, minder risicodragend uh, handelen... en dat ze dus ook veel minder transactiegedreven zijn. Uh, mannen hebben de... Ja, uh, onomkeerbare neiging om uh, steeds maar iets uh, te doen. Die kunnen niet stilzitten, die, die, die willen meer transacties doen. En vrouwen die minder handelen, die meer wel overwogen beslissingen nemen... die zouden dus tot een heel ander resultaat hebben geleid. En dan gaat het mevrouw Dijkman vaak om enorme bedragen. Hebben ze nog enig idee waar ze mee schermen? Ik denk het niet. Um, in, in de psychologie wordt wel het begrip uh, gehanteerd betaalpijn. En dat is als je het op een heel persoonlijk niveau bekijkt. Als je uh, gaat betalen, je koopt iets in de winkel... en je betaalt met cashgeld bijvoorbeeld... dan voel je heel goed die betaalpijn. Want dat gaat letterlijk je portemonnee uit. Zodra je bijvoorbeeld met een pinpas gaat betalen... is die betaalpijn al lager. Want je, je, er is geen fysiek geld meer, komt er aan te pas. Um, als het gaat over elektronisch handelen... dan is die, die koppeling is volledig weg. Je kunt met een druk op de knop kun je, kun je miljoenen investeren of overboeken. Er is geen enkele uh, besef meer eigenlijk van waar het precies over gaat. En zeker als het ook nog eens niet je eigen geld is, maar eigenlijk andermans geld. Ja, dan is die, die koppeling is weg. En ook dat, dat is volgens mij vooral wat er mis is gaan op een gegeven moment. De koppeling tussen risico nemen en risico lopen, die is verdwenen. Meneer Ahler, u bent zelf vermogensbeheerder. Zoals gezegd, bent u ook bezig met enorme bedragen? Uh, ja, als het om beleggen gaat en het geld dat je van je klanten krijgt toevertrouwd... gaat het vaak om enorme bedragen. Uh, ik ben verantwoordelijk voor het beheer van een portefeuille van 80 miljoen euro. Dat is geld dat door onze klanten met hard werken is, uh, is verdiend. Dus daar ga je op een hele zorgvuldige manier mee dat om. Dat zegt u nu maar, u bent man, geen vrouw. Dat, dat klopt. Dus u neemt risico's. Ik uh, bent wat, een leidinggevend type. Uh, wat, uh, wat Anna Dijkman net zei, uh, mensen zijn een product van een generatie. Ik ben uit een generatie die al heel anders is dan de generatie van de mensen... die nu de top van het uh, Nederlandse bankwezen besturen. Uh, ik ben opgegroeid in de tijd uh, van 2000 tot uh, nu. Uh, in, in ieder geval als werkend mens waarin uh, we al heel erg duidelijk... met de neus op de feiten werden gedrukt. Waar regelgeving is aangescherpt. Waar gewoon de hele mindset van uh, mensen maar werkzaam in de wereld... Of een man die graag ja. Ja, naar buiten wil treden... die graag iets wil ondernemen, die graag iets wil doen en die, die gaat... Ja. Dat, dat, dat klopt, alleen uh, om dat te controleren uh, hebben we uh, de regels van ons weer heel duidelijk opgesteld en uh, aan iedereen gecommuniceerd voor iedereen inzichtelijk. En doordat wij op een passieve manier beleggen en eigenlijk de markt volgen in plaats van de markt proberen te verslaan, is die, uh, beschermen we ons uh, tegen onszelf doordat we uh, daardoor niet op zoek gaan naar uh, het snelst groeiende bedrijf of uh, het kip met de uh, gouden eieren, maar dat we gewoon op een hele passieve manier volgen uh, wat. Er in de brede markt zich afspeelt en niet proberen de markt te verslaan. Van Dijkman, meneer Aalen, zegt dat is deze generatie die is heel anders opgegroeid. Dus dat komt niet meer voor op die manier zoals destijds. Denkt u dat ook? Nou, ik denk dat er zeker lessen zijn geleerd. Maar um, als je naar het verleden kijkt, lessen worden ook vaak weer vergeten. Het is niet de eerste crisis die we hebben gehad. En uh, in tijden van groei dan vergeet men vaak dat het ook weer minder kan gaan. En dan lijken de bomen altijd tot de hemel te groeien... en dat het nooit meer anders kan. En wat zou je dan moeten doen om die denkfouten te voorkomen? Ja, dat is heel erg moeilijk. Ja, uh, Blijf die lessen inderdaad, uh, blijf ze kennen, blijf ze leren. En ik denk, wat dat betreft zitten we nu ook wel in een uh, echt een uh, grote crisis. Dus wat dat betreft hoop ik dat deze generatie, onze generatie... Meneer wat uh, zou je moeten doen? Nou, ik, ik denk dat om ervoor te zorgen dat je de geschiedenis niet uh, vergeet, moet je de geschiedenis niet alleen documenteren, maar ook uh, vertalen in hele concrete handvatten die vanuit uh, de wet, zoals die dan wordt, um, daarop wordt toegezien door de AFM en DNB, dat je die wet heel erg concreet maakt. En uh, dat is natuurlijk wel gebeurd um, op het gebied van uh, beloning, op het gebied van risicomanagement, op het gebied van hoe meet je risico's en uh, hoe moeten banken daarover rapporteren. Er is al heel veel gebeurd in de afgelopen tien jaar. En je zou dus best kunnen zeggen dat um, de hoeveelheid aan, aan, aan wetgeving die erbij is gekomen uh, dat die uh, wat, wat tijd nodig heeft om ook de dingen die in het verleden zijn gebeurd voordat die uh, wetgeving uh, er was, om ervoor te zorgen dat dat niet meer kan ik gebeuren. Ik denk dat die wetgeving helpt, maar straks komen er weer goede tijden aan. Dus te stoppen. althans, en dan groeien de bomen weer tot in de hemel, en dan gaat het weer los. Nou, ik denk dat uh, en dat is ook volgens mij in de geschiedenis nog nooit gebeurd dat uh, de de de veugel, de teugels wat laten vieren, dat is iets wat vanuit DNB en AFM... en vanuit het ministerie van Financiën niet snel zal gebeuren. Ook al krijgen we nu tijden dat het weer op de beurs wat beter gaat... en dat risico's weer wat lijken weg te hebben... lijkt mij een zeer onwaarschijnlijk scenario... dat straks al die, die wetten weer worden ingetrokken. Maar toch, hoe lang moeten we wachten tot de volgende topman valt? Enig idee? Ik zou het niet weten. U, meneer Aanek? Nou, er zijn helaas niet zo heel erg veel topmannen meer over om te vallen. In ieder geval in het, in het bankwezen. Uh, maar uh, het lijkt me met alles wat er nu gebeurt, uh, niet alleen in de vastgoedwereld en de bankenwereld... Uh, of in de Woekerpolis-affaire, uh, uh, maar het, het lijkt me uh, dat er uh, nog wel wat anders in het vat zit... wat nog niet is uh, verzuurd, wat zich, uh, over, uh, op, wat zich op korte of op middellange termijn toch zal manifesteren... als weer een heel erg groot probleem, want dat de pijn over is... Dat is een illusie. Ja, we betalen nog steeds de rekening van de mentaliteit van toen. Dat is nu ook gebeurd. Geld maakt meer kapot dan je lief is. Of was er een andere uitdrukking. Hartelijk dank. Matthijs Aanen, directeur bij Vermorgens Beheerde Open en Anna Dijkman, journalist en schrijfster van het boek Psychologie Geld. Zometeen nog, de apothekers waarschuwen voor gevaarlijke tekorten aan medicijnen. En die, kort, die tekorten die zouden zijn ontstaan door het goedkope medicijnbeleid van de afgelopen jaren. Moet dat beleid nu op de schop? Zometeen een debat daarover na het nieuws met Dorald Megens. Radio 1 Het NOS-journaal. VVD-voorzitter Ben Korthals heeft de lokale afdeling Roermond geadviseerd... om afstand te houden van ex-wethouder Jos van Rij. Die wordt verdacht van corruptie... maar is in Roermond nog altijd betrokken bij de lokale politiek. VVD-fractievoorzitter in Roermond Peters zegt in een reactie... dat het aan zijn afdeling is om te bepalen wie er voor hulp wordt ingeroepen. Hij benadrukt dat Van Rij niet is veroordeeld... en dat het onderzoek nog altijd loopt. In Mexico zijn zes Spaanse vrouwen en een Mexicaanse verkracht door gewapende mannen. De daders vielen midden in de nacht een hotelcomplex bij Acapulco binnen... Aanwezige mannen werden vastgebonden en de vrouwen verkracht. Daders namen ook tablets, creditcards en contant geld mee. Er is nog niemand opgepakt. En buitenlandse toeristen hebben nog steeds een positief beeld van Nederland als vakantieland. In het vierjaarlijkse onderzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme... noemen de ondervraagde toeristen Nederlanders gastvrij, tolerant, open en vriendelijk. Ze zien Nederland als een ideaal land voor een korte vakantie. Minpunten zijn de drugs, prostitutie en het culinaire aanbod. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de gids.fm. FM met Felix Burders. Ik had net Anne Dijkman te gast. Journalist en schrijfster van het boek Psycholoog Geld. Niet van psychologie geldt. Dat is een fout van mij. Moeten politieagenten zelf beslissen hoe hoog uw verkeersboete wordt? En komt er een eind aan de goedkope medicijnen? Na, nou, Johnny Cash. can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time, sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down, go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee.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 For a long time Run on for a long time Run on for a long time Sooner or later God, I cut you down Sooner or later God, I cut you down Well, you may throw your rock Hide your hand Working in the dark Against your fellow man But as sure as God Made black and white What's done in the dark Will be brought to the light You can run on For a long time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 Tell him that God's gonna cut you down. God's gonna cut you down. Dat nummer wordt ook wel Run On genoemd, of Run On for a long time. Het is een oud volksliedje, volksliedje eigenlijk. Het is niet echt volks, hè? Johnny Cash in ieder geval. De Gids.fm Agenten moeten zelf de hoogte van een verkeersboete kunnen bepalen. Dat is een idee van meester Pieter van Volgenwoven. De voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid... hoopt zo een eind te maken aan de aarzeling bij agenten om bekeuringen uit te delen. Aan de telefoon is Jan-Willem van der Pol van de Stichting Waardering, Erkenning, Politie. Meneer van der Pol, goedemorgen. Dag meneer Meules. Durven agenten niks meer uit te schrijven dan tegenwoordig? Jawel hoor, maar het is uh, wat de heer van Vollenhoven doet. Dat is het uh, debat weer opraken over de hoogte van verkeersboetes. En daarin heeft hij natuurlijk wel een punt, want vanuit de werkvloer komt heel nadrukkelijk het, het signaal boven dat, dat die boetes op een aantal punten echt veel te hoog zijn. En daardoor geven agenten vaker een waarschuwing dan een, een verkeersboete, klopt dat? Nou, dat is de professionaliteit van de politieambtenaar. De politie heeft een discretionaire bevoegdheid en die hanteren ze dan ook. Maar meneer Van Vollenhoven zegt, luister, een boete is een boete en de agent moet nu maar zelf de hoogte kunnen bepalen, dan wordt het een beetje redelijker. Ja, maar kijk, de, de, de, de discussie binnen de politieorganisatie op de werkvloer gaat iets verder. En die heeft ook te maken met het feit dat politiemensen niet meer kunnen uitleggen dat er mensen zijn die wegkomen met een taakstraf of een kleine boete voor een ernstige mishandeling. En terwijl mensen die bijvoorbeeld net een doorgetrokken streep overschrijden, overschrijden dat die 180 euro moeten betalen. Nee, dat snap ik, maar als ze nou de mogelijkheid beetje... hebben om zelf de hoogte van de boete te kunnen betalen, zou dat dan helpen? Ja, weet u, ik denk dat dat een verkeerde oplossing is. Want uh, dan ga je schijnwekken van uh, bevooroordeling. U moet zich voorstellen dat stel dat in het hypothetische geval dat wij samen een zetje zijn... u uh, een bekeuring krijgt voor een verkeersgordel, uh, of voor een uh, gordel... Uh, even later wordt ik gecontroleerd, u komt er weg met 30 euro, ik met 50 euro dan gaat dat vrevel opleveren. En ja. er kan best wel een, een, een aardig verhaal achter zijn... maar dat gaat toch leiden tot een schijn van Ja, Ik had de gordel nog half om natuurlijk en nu niet. Ja, maar uh, je moet de gordel helemaal om hebben. Het feit is dat je de gordel om moet hebben... en die moet je vastklikken en half om, dat is helemaal niets. Dus uh, daar zit al het probleem. Nu gaan we al... Wat wij gaan doen is precies datgene wat er gaat gebeuren. We gaan interpreteren over goed en kwaad. De politiemensen hebben naar onze wijze van zien recht op duidelijke regelgeving... maar regelgeving die een beetje overeenkomstig is bij de uh, aard waarop het feit gepleegd is. Maar Mr. van Vollen over zich juist, het zou het gezag van de agenten versterken... als ze wat vaker bekeuringen uitschrijven en dat ook nog eens een keer wel overwogen doen. Ja, nou ja, dat laatste, dat gebeurt al, want we hoeven helemaal geen discussie te hebben... over de professionaliteit van de politieambtenaren. Het is alleen een feit, het is een gegeven dat politiemensen buitengewoon veel last hebben van de hoogte van bekeuringen. Maar en dan je kan ook daar... stellen dat het imago van de agent... daardoor slecht overkomt of slechter wordt. Ja, maar daar kan ik net zo makkelijk tegenover zetten, meneer dus dat het imago van de agent ter discussie komt te staan... op het moment dat hij onduidelijke interpretaties gaat afleveren. En die kans is natuurlijk levensgroot aanwezig. En dan zijn er meer bekeuringen die worden aangevochten. Nou ja, goed, we hebben vorige week het debat gehad... of deze week was het, mening over de totaal overbelaste rechtelijke macht. Ik voorspel u dat op het moment dat dit zou ingevoerd zou worden... dat dat nog wel eens een uh, graadje erger zou kunnen worden. En wat moet er dan gebeuren? Die boetes maar omlaag. Politiek moet uh, de stap nemen om die boetes te verlagen. U zegt het goed, meneer Meures. De oplossingsrichting ligt in dit geval bij de wetgevende macht. De politiek, die moeten zich nog eens een keer beraden... of het boetebeleid in Nederland, wat inmiddels tot het hoogste van Europa behoort... Uh, dat die is uh, onder de loep worden genomen. En daar zit echt de echte oplossing van het probleem naar onze wijze van zien. Jan Willem van de Polhuis van de stichting Waardering Erkenning Politie. Het er is rechtbankverslaggever bij de Telegraaf en bericht sinds een aantal jaren... niet alleen via de papieren krant over geruchtmakende zaken, ook bijvoorbeeld via Twitter. In de rubriek De Tijdgeest spreekt ze erover met Simone Wijmans. Tijdgeest, de webwereld van... Saskia Belleman, rechtbankverslaggever van De Telegraaf. Uh, bijna 11.000 volgers. En er zijn dagen bij dat ik meer dan acht uur online ben. Er zijn heel veel journalisten op Twitter die over van alles en nog wat twitteren, privé en werk met elkaar combineren. Maar jij doet maar één ding. Je doet verslag vanuit de rechtbank via Twitter. Waarom heb je ervoor gekozen? Um, dat is eigenlijk begonnen toen uh, het proces Wilders begon. Ik werk voor de Telegraaf, dat is een ochtendkrant. Uh, dus ik had heel sterk het gevoel van... Ja, als ik uh, de volgende dag met een verhaal in de krant kom... dan is dat eigenlijk al uh, bekend materiaal. Dat heeft iedereen al gehoord en gezien op journaals... omdat de media-aandacht natuurlijk gigantisch was voor dat proces... Toen heb ik bedacht van nou, weet je wat, laat ik eens proberen om de site in ieder geval van actuele informatie te voorzien. Door te gaan twitteren en gewoon voortdurend updates te geven over wat zich in die rechtszaal afspeelt. Ja, zo is het dus begonnen. En dat bleek een succes? Ja, tegen de verwachtingen in moet ik zeggen, mijn verwachtingen. Want ik had er eerlijk gezegd niet zo'n zo gevoel bij... Um, het was meer een drang die ik had om actueel te willen zijn... en die informatie uh, te geven voordat alle andere media die al naar buiten zouden brengen. En ik kreeg vanaf de redactie tijdens dat proces voortdurend boodschapjes van... ga zo door, je krijgt er ieder half uur honderden volgers bij. Dus ja, dat, uh, dat gaf wel een kick, moet ik zeggen. En nu verslij je zo'n beetje alle uh, rechtszaken die je bezoekt via Twitter. Ja, vrijwel alle. Er zijn er soms bij waarvan ik het gevoel heb van nou dit levert niet zo heel veel op voor Twitter, dan doe ik het niet. Maar eigenlijk de meeste zaken die ik bezoek zijn groot en vaak ook geruchtmakend. Uh, en dan twitter ik, dan, uh, dan begin ik eigenlijk op het moment dat de rechtszaak begint of een paar minuten eerder om nog even ja, de achtergronden te schetsen en even te vertellen van nou hier gaat het over vandaag. En uh, ik stop als de rechtszaak is afgelopen met de mededeling wanneer de uitspraak is. En wat me opvalt is dat jij voornamelijk een zender bent op Twitter. Je beantwoordt nauwelijks vragen van, van uh, volgers of andere dingen. Je bent continu bezig met die rechtbankverslagen. Ja, dat klopt. Daar kreeg ik in het begin ook heel veel commentaar op. Dat mensen vragen stelden en dan, dan gaf ik niet snel genoeg antwoord. En dan, dan zeiden ze van ja, je, hoort, je bent een zender en daar is Twitter helemaal niet voor bedoeld. En dan denk ik van ja, Twitter is bedoeld zoals je het wilt gebruiken, neem ik aan. En als het je niet aanstaat, dan kun je me toch ontvolgen. En het, het is onbegonnen werk om op alle vragen die worden gesteld antwoord te geven. Wat Want die is... vragen krijg je wel? Ja, die krijg ik wel, veel ook. Um, maar ik, ik antwoord eigenlijk vooral op vragen waarvan... Ik ik denk, hey, kijk, hier merk ik dat er een misverstand ontstaat. Of dat mensen niet begrijpen hoe iets zit. Um, vorige week was bijvoorbeeld de zaak van juwelier Stratman... die bij een overval is omgekomen. En er waren meerdere mensen die vragen stelden over... hoe kunnen die jongens, uh, die dus kennelijk grote schulden hadden... want dat is de reden waarom ze die overval pleegden... hoe kunnen die advocaten betalen als Gerard Spong en Peter Plasman? Nou Als je daar meerdere vragen van krijgt, denk ik, ja dat, dat roept dus... Dat schreeuwt om een antwoord. Dus ik heb ze uitgelegd: van ja, advocaten werken ook op toevoegingsbasis. Deze advocaten ook. En wat geregeld voorkomt, is dat die jongens het niet zelf betalen. maar dat familie en vrienden inzamelingsacties houden. om die advocaten te kunnen, te kunnen betalen. Je hebt toen 11.000 volgers op Twitter. Wie volg je zelf? Um, ik volg eigenlijk vooral mensen die, uh, die voor mijn werk belangrijk zijn. Dus dat zijn heel veel advocaten. Dat, is, uh, dat zijn alle rechtbanken die op Twitter zitten. Dat is het Openbaar Ministerie. Uh, ook mensen die gewoon naar mijn smaak behartezwaardige dingen zeggen. Uh, Zoals? Ja, um, ik, ik heb een collega in Groningen, Chris Klomp, die ook veel twittert. Maar ook heel veel... Uh, zaken becommentarieert. En ik vind zijn commentaren altijd heel verfrissend. Ik vind het leuk om te zien wat voor discussies hij allemaal uitlokte op, uh, op Twitter. Hij twittert overigens al, al jaren langer dan ik dat doe. Zijn collega die zich zittingzaal 14 noemt... naar de belangrijkste zittingzaal in, uh, in de rechtbank Groningen... die twittert ook. Uh, die volg ik allebei. Er uh, zijn dus ook veel, veel journalistieke collega's die ik volg. Omdat ik uh, ja, weet dat zij bepaalde zaken verslaan die ik interessant vind. Wat vinden verdachten en advocaten ervan dat jij constant live zit te twitteren in die rechtszaal? Nou, Ik merkte vooral in het begin dat ze dat ongemakkelijk vonden. Nou, inmiddels is er een nieuwe persrichtlijn gemaakt... waarin staat dat het in principe gewoon altijd mogelijk moet zijn dat er getwitterd wordt. Maar je merkt wel dat mensen zich daar heel erg van bewust zijn. En dat ook rechters soms het idee hebben van... ja, ik hoef maar even uh, mijn ogen te sluiten, dan zit ik na te denken... maar voor je twee twittert zei misschien dat het erop lijkt alsof ik in slaap val... Um, advocaten die, die hebben een beetje datzelfde uh, maar je merkt wel dat ze zo langzamerhand uh, eraan beginnen te wennen uh, en dat er ook op wordt gereageerd. Dus op het moment dat, uh, dat ik uh, twitter, dat ze uh, in de schorsing even naar je toe komen om te zeggen van, uh, goh, leuk, of uh, heb je ook dat en dat nog gehoord? Want dat is wel interessant. En uh, ja, dat, dat, dat ze het ook wel interessant vinden... dat er bijna live verslag wordt gedaan. Saskia Belleman, rechtbankverslaggever van de Telegraaf. Op de site onder het kopje tijdgeest kunt u vinden... welke juridische websites dagelijks door haar worden bezocht. De Golden Earring. <klaars> Zijn we wakker Long Blond Animal. De eerste single van het album uit 1980 oktober 1980 van de Golden Earring Prisoner of the Night. De de apothekers slaan alarm over een dreigend tekort aan medicijnen. Dat zou volgens de apothekerskoepel KNMP komen... doordat van sommige medicijnen alleen het goedkoopste... nog door de zorgverzekeraar wordt vergoed. En dan gaat het om medicijnen waarvan het patent verlopen is. De apothekers willen af van dit voorkeursbeleid. Ik praat erover met Rick van der Meer namens de apothekers... en cardioloog Marcel Daniels. Hij is voorzitter van de Raad Kwaliteit van de Orde van Medisch Specialisten. Meneer Daniel, als u komt straks aan bod, eerst meneer Van der Meer. U slaat alarm, meneer Van der Meer. Er zou namelijk een tekort ontstaan aan beschikbare medicijnen... voor onder andere een te hoog cholesterolgehalte en een te hoge bloeddruk. Zijn er op dit moment al patiënten voor wie geen medicijn verhanden is? Ja, het komt regelmatig voor dat um, um, wij in de apotheek... een bepaald medicijn niet kunnen leveren... en dan moeten uh, uitwijken naar een ander uh, merk van dat uh, medicijn. En dat leidt tot ontzettend veel verwarring bij patiënten. En dan krijgt u ook verklachten over? Daar krijgen we veel klachten over. En ik merk in mijn eigen apotheek dat ik heel regelmatig patiënten moet uitleggen... dat het groene pilletje weliswaar hetzelfde is als het gele pilletje. Maar dan merken we gewoon dat patiënten daar ontzettend veel moeite mee hebben. En als ze dan vervolgens een paar weken later een paarspilletje krijgen... dan denken ze eigenlijk van, wat is hier aan de hand? Terwijl de werking in alle drie de gevallen hetzelfde is. De werking is in alle drie de gevallen hetzelfde. Alleen... Mensen ze hebben gewoon heel erg veel moeite met uh, al die wisselingen. En wat eigenlijk nog veel erger is, uh, zeker komt het ook voor... dat sommige medicijnen helemaal niet meer te krijgen zijn. We hebben een paar weken geleden dat gehad met amoxicilline, een heel belangrijk antibioticum. En dat was gewoon niet te verkrijgen. En uh, ja, wij vinden gewoon als apothekers dat we, uh, als het gaat over patiëntveiligheid... Uh, uh, dan aan de bel moeten trekken. En op dat moment zijn er geen alternatieven veranderd? Um, voor dat ene uh, antibioticum was, geen, uh, dat, dat was er op dat moment niet. Dat is het eerste keuze-antibioticum ja. voor heel veel ziektes. En we moeten dan uitwijken naar bijzondere antibiotica. En het nadeel van die bijzondere antibiotica is dat we, dan resistentie in de, uh, dat we dan resistentie krijgen. En dat is iets wat we absoluut niet moeten willen. Nou, hebben we een aantal patiëntenverenigingen gebeld. En die geven tegenover ons aan dat ze nog niks van hun medicijntekort hebben gehoord. Hoe kan dat? Nou, wat ik u heb uitgelegd is dat als het gaat over um, cholesterolmiddelen of over bloeddrukmiddelen of over middelen bij depressie... dat het gewoon heel vaak voorkomt dat we van het ene merk naar nee, het andere merk... Nee, dat snap ik, maar dan te zouden ze toch ook klachten worden. kunnen krijgen daar? En dat hebben ze dus kennelijk nog niet binnen. Um, als wij kijken naar um, de contacten die we hebben met de Consumentenbond... dan uh, komt uh, heel regelmatig uh, naar voren dat daar wel klachten over zijn. Um, dus ik, um, ik, ik, denk, ik denk, en als ik kijk naar mijn eigen ervaring met mijn eigen patiënten... dan um, is het gewoon echt een groot probleem. Meneer Van der Meer, u stelt dat dit probleem is veroorzaakt... althans een gevolg is van het goedkope medicijnenbeleid. Waarom? Die medicijnen zijn langzaam maar zeker zo goedkoop geworden... dat fabrikanten het niet meer in Nederland willen leveren. En um, dat is een situatie die nu uit de hand aan het lopen is. En daarom trekken we nu aan de bel, omdat we gewoon zien dat het spaak loopt. En wij hopen nu samen met verzekeraars en met de minister tot een oplossing te komen. U bent in onderhandeling op dit moment met de verzekeraars? Nou, vooral eerst in gesprek. Dit is min of meer een schot voor de boeg geweest dus? Nee, het is geen schot voor de boeg. Ik, bedoel, ik maak het gewoon elke dag mee en ik moet elke dag aan mijn patiënten uitleggen... dat ze weer een ander pilletje krijgen... Meneer Daniels, u bent voorstander van dat voorkeursbeleid. Wat vindt u van de kritiek van de apothekers? Nou, ik denk dat op het moment dat zij signaleren... dat bepaalde medicamenten niet meer voorhanden zijn... is dat een terechte kritiek. Het kan natuurlijk niet zo zijn... dat patiënten eh, kwalitatief goede medicijnen niet krijgen. Uh, ik ben om een andere reden ben ik geen tegenstander van het preferentiebeleid van uh, de zorgverzekeraars. Ja, zo en dat, dat, is, ja, dat is dat wij uh, met z'n allen eigenlijk op zoek zijn naar een manier waarop we medicijnen zo goedkoop mogelijk kunnen inzetten daar waar dat kan. Zodat we ruimte hebben om de duurdere medicijnen voor te kunnen schrijven daar waar het moet. Daar zijn allerlei initiatieven voor en de afgelopen jaren is onder andere door het preferentiebeleid, hè, zoals u al noemde, zo heet dat, uh, van de zorgverzekeraars uh, is het gekomen dat de medicijnen een stuk goedkoper zijn. Waar wij tegen zijn, dat zijn de uitwassen die vervolgens gaan ontstaan. Meneer van der Meer heeft volledig gelijk dat wat wij niet willen hebben is het voortdurend wisselen van doosjes waardoor patiënten in de war kunnen raken. Yeah. Dat is dan nog uit te leggen aan relatief jonge mensen, maar je zal maar 84 jaar zijn, zes medicijnen hebben en vervolgens wordt het doosje gewisseld en thuisgekomen weet je eigenlijk niet meer of het rode pilletje nou juist wel of juist niet ...of juist dubbel genomen moest worden. Uh, en dat is wel aan het gebeuren, waarbij we verwarring zien bij patiënten... ...en dat kan deels het gevolg zijn van het preferentiebeleid... ...waarbij op den duur het preferente middel gewisseld wordt. Want uh, meneer wijs... Daniels, uh, meneer Van der Meer die stelt... ...ja, fabrikanten willen ze niet meer maken... ...omdat er in Nederland geen stuive is te verdienen. Hebt u dat ook gehoord? Nee, wij hebben, uh, ik merk uh, van patiënten niet dat zij niet de beschikking hebben over medicijnen. Nou kan het zijn dat dat zo is, zoals meneer Van der Meer schetst, dat ze dan gewoon een ander medicament krijgen. Ja, dat helpt niet om uiteindelijk de zorg uh, goedkoop te houden. Maar het is uh, in onze praktijk niet zo dat we mensen hebben rondlopen die zeggen, ja ik krijg geen medicijnen meer. Meneer Van der Meer, dat doel uh, met dat preferentiebeleid, dat goedkope medicijnenbeleid, is dat volgens u al gehaald? Als het gaat over het in de hand houden van de kosten, dan is dat in belangrijke mate gehaald. Maar, zeg maar dat de druk op prijzen blijft om ervoor te zorgen dat de zorg betaalbaar blijft. En zoals meneer Daniels terecht zegt, zodat we ook mogelijkheden hebben om andere medicijnen uiteindelijk in te zetten. Dat is een belangrijk doel en dat moeten we ook zo houden. Waar het ons om gaat is dat we naar een systeem willen waarbij we niet om de havenklap moeten wisselen. Nee, maar dat snap en... ik. Maar u zegt nu... we zijn tegen dat preferentiebeleid. Nou, dat is niet voor het eerst natuurlijk, want u bent altijd al tegen dat preferentiebeleid geweest. En nou probeert u wellicht op een te dramatische wijze... een beeld te schetsen om er op die manier van af te komen. Nou Kijk, waar wij niet van af willen, dat is dat het zo goedkoop mogelijk is. Ik denk dat dat, dat is de verantwoordelijkheid die we met z'n allen hebben. Dus daar zijn we voor. Maar wij willen niet dat eh, het zo uit de hand loopt zoals het nu uit de hand loopt. Nee. En eh, nogmaals, ik maak me sterk voor patiëntveiligheid. Ik zie gewoon elke dag in de apotheek eh, wat voor problemen we hebben. Daarom trekken we aan de bel. Maar wij onderschrijven volledig het feit dat we moeten zorgen... dat de kosten zo laag mogelijk zijn. Oké, okay, u, bent dus, voorstander of, u bent dus voorstander van het preferentiebeleid? Ik ben voor lage prijzen van medicijnen. Wij vinden dat het preferentiebeleid op dit moment... Um, de patiëntveiligheid in gedrang uh, brengt. En daarom trekken we op dit moment aan de bel. Nou, maar u zegt u wilt dat er zo goedkoop mogelijk wordt geleverd aan patiënten. Maar zo goedkoop mogelijk heeft uh, volgens u toch ook het effect dat fabrikanten niet meer leveren? Nee, u moet het zo zien. Dat uh, op dit moment is het zo dat fabrikanten een aantal malen sommige medicijnen niet kunnen leven, dan moeten we naar een ander merk... Uit nee, dat snap ik. Uitwijken. Dat heeft u verteld. Dat is, dat is wat we niet willen. Dus wat wij heel graag willen... dat is dat we met zorgverzekeraars en met de minister om de tafel gaan zitten... en afspraken maken dat dat wat we met z'n allen uitgeven aan dit soort medicijnen... dat dat zeker niet meer wordt. Dat is onze insteek. Maar we willen wel af van het systeem waarbij er om de zoveel tijd geswitcht wordt. Want dat leidt tot de risico's waar we het over hebben. Meneer Daniels, het feit dat uh, uh, oudere mensen in, in, in de war kunnen raken... doordat die medicijnen steeds weer een andere kleur hebben... dat zou toch op te lossen zijn doordat apothekers gewoon goede informatie kunnen geven... aan patiënten op die manier, of niet? Ja, maar dat gebeurt. Uh, de apotheker die zal aan de patiënt informatie bieden uitleggen dat het middel echt hetzelfde is als het andere, maar zoals dat in de praktijk gaat, meestal wil de patiënt dan van de dokter ook nog eens een keer horen, klopt dat ook daadwerkelijk? En bovendien is het zo dat uh, mensen klachten kunnen hebben van een wisseling in medicijnen. Ja. Reëel of minder reëel. Uh, men kan allergisch zijn voor bepaalde bestanddelen in medicijnen, maar ook anderszins klachten hebben, zoals hoofdpijn of misselijkheid. En weet dan maar eens of dat het gevolg is van een wisseling in de medicijnen, Want want uiteindelijk is het wel zo dat dat middel uit een andere fabriek kan komen. En andere bestanddelen heeft. Hoewel de werkzaamheid, dus de werkzame stof erin, die is precies hetzelfde. Dus waar het middel voor bedoeld is... Dat werkt, maar het middel is verpakt uh, in andere middelen... waar sommige mensen misschien hinder van kunnen hebben. Dat kan een nadelig effect zijn van dat preferentiebeleid. En meneer Van der Meer is samen met de koepel van de apothekersorganisaties... van apothekers eigenlijk, die KNMP in gesprek met verzekeraars. Meneer Van der Meer, ik wens u daarbij veel succes. En wij horen van de oplossing eventueel. Hartelijk dank. Het laatste woord is hier namelijk nog niet over gezegd. Marcel Daniels, hij is voorzitter van de Raad Kwaliteit van de Orde... van medisch specialisten, discussieerde ook mee. Bij Canvas kunt u vanavond het eerste deel zien van een serie over het verzet tegen Adolf Hitler in verschillende Europese landen. 67 mensen vertellen in deze documentaire reeks hoe het verzet hun leven heeft bepaald. Vanavond het moeizame ontstaan van het verzet. Om tien over half negen op Canvas. In het uur van de wolf, Milos Forman. Hij is de outsider in Hollywood. Zo heet de uh, documentaire in het uur van de wolf: Outsider in Hollywood. U weet wel, Forman, van One Flew Over the Cuckoo's Nest, van Amadeus, maar ook van Hare en The People versus Larry Flint, over die Amerikaanse pornobaas die uiteindelijk de vrijheid van meningsuiting verdedigt. Een documentaire over het werk, maar ook over het dramatische leven... van deze in Tsjechoslowakije geboren regisseur. Om 11 uur op Nederland 2. En zometeen op Radio 1 het programma Lunch. Dat begint om kwart over 12 na het uitgebreide NWS-journaal. En daarvoor loopt hier zometeen binnen Jurgen van den Berg. Surf naar de gids.fm. Hoop ik. Gehandicapten willen aan het werk. Het idee dat je er uh, niks meer kan... en eigenlijk niet meer bij de maatschappij hoort... vind ik wel heel moeilijk. En omdat er nu te weinig banen zijn... komt er een kwotum voor werkgevers van 5%. Het is niet anders. Naast de worst dus ook een stokje. Maar dat kwotum stuit op verzet. Als het over de arbeidsmarkt gaat... dan moet je gewoon de economie laten werken. Als het allemaal al zo mooi was... dan was dat kwotum niet nodig. Deze week in Cairo. Goedemorgen Nederland... elke werkdag van half tien tot half elf... het gehandicapte quotum. Radio 1...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 En melk, goed voor elk, luidt de slogan. Maar is dat wel zo? Kijken dus, altijd wat om 5 over 9 bij de NCRV op Nederland 2. Waanzinnige winstpakker bij Mako, Miele stofzuiger, Black Pul 5145 euro. Dit is Radio 1.